Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. De toename van plunderingen van voedselconvooien in Gaza bewijst dat het huidige hulpsysteem niet werkt. Dat zegt een topfunctionaris van de VN. Israël moet de hulp aan Palestijnen in Gaza dan ook overlaten aan de Verenigde Naties of andere onafhankelijke instanties, vindt hij. Hij reageerde op de dodelijke schietincidenten van de afgelopen dagen in Gaza. Palestijnen die voedselpakketten wilden ophalen waren het slachtoffer. Volgens de functionaris waren de incidenten het gevolg van het feit dat Israël het aantal plaatsen waar hulpgoederen worden uitgedeeld beperkt houdt. Demissionair premier Schoof, de vicepremiers en de fractievoorzitters van de VVD, NSC en BBB overleggen morgen over een nieuwe verdeling van de PVV-posten. Voorlopig worden die verdeeld over de bewindslieden die blijven. Maar als het kabinet nog maanden demissionair is, wordt dat te zwaar. Waarschijnlijk komen er drie tot vijf nieuwe bewindspersonen. De verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer zijn waarschijnlijk op 29 oktober. Dat heeft de kiesraad vandaag geadviseerd. Bij de operatie die de Oekraïnse geheime dienst afgelopen zondag uitvoerde in Rusland... zijn zeker elf bommenwerpers en één transporttoestel vernietigd. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Daarmee is gekeken naar satellietbeelden van voor en na de aanval. Bij de operatie viel Oekraïne tot diep in Rusland luchtmachtbasis aan. Volgens de Oekraïners zijn zondag zo'n 40 Russische toestellen vernietigd of beschadigd. De Russen erkennen de aanvallen, maar noemen geen aantallen vernietigde vliegtuigen. Tennisser Yannick Sinner heeft op overtuigende wijze de halve finale van Roland Garros bereikt. In drie sets was hij veel te sterk voor de Kazach bublik De als eerste geplaatste Sinner speelt in de halve finale tegen de winnaar van de partij tussen Sverev en Djokovic. Dan het weer, steeds meer bewolking. Het blijft vanavond en vannacht droog. Morgen overwegend bewolkt en regenachtig. Daarmee kan het gaan onweren. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Terug, luisteraars bij het tweede uur van Pop Boulevard. En in dit uur gaan we wat dieper in op Bram Vermeulen. Hij is geboren in Den Haag op 13 oktober 1946. En zijn volle naam is Abraham Gerrit Vermeulen. Het was een Nederlands zanger, een singer-songwriter, componist, cabaretier, televisiemaker, volleyballer, striptekenaar en kunstschilder. Ook een heel rijk leven heeft hij gehad. Hij is wel wat vroeg overleden, eh, op 57-jarige leeftijd. Want hij heeft ooit gezegd dat hij had maar één talent. En het talent was om beroemd te worden. En dat talent heeft hij eigenlijk drie keer in zijn leven kunnen gebruiken. Als eerste, eh, dat was in het begin jaren 60, werd hij bekend als de jonge Cruijff van het Nederlandse volleybal. Want op 16-jarige leeftijd kwam hij al in het Nederlandse eh, volleybalteam. Daar is hij heel bekend door geworden ook, ja. ja. En de tweede keer uh, was in de jaren 70. Toen kwam hij in de belangstelling als de helft van de beroemde cabaret duo Nelens Hoop. Samen met Freek de Jonge heeft hij toch al tien jaar lang Nelens Hoop een nieuwe vorm van cabaret kunnen neerzetten. En de derde was in de jaren 80, toen hij een uh, succesvolle overstap maakte naar de, van popartiest naar troubadour... En als uh, Troubadour heeft hij bijna elke avond van het jaar zijn liedjes in het theater gespeeld. En probeerde op die manier zijn boodschap over te brengen. Want ik denk dat inderdaad ook uh, net als Ramses toch wel veel van zijn uh, liederen een boodschap in zich hebben. En we zijn begonnen met zijn bekendste plaat Politiek. Dat kwam in 1980 uit. Uh, nadat Freek de Jonge zijn samenwerking met Bram heeft uh, beëindigd. Het nummer werd een succes in Nederland, als in Vlaanderen. Het is een tijdloos, sarcastisch lied over de politiek. Bijvoorbeeld, als ik niet kijk, heb ik het niet gezien. Heb ik het niet gezien, hè. Wist ik er niets van, kunnen ze mij niets maken. Dus ik kijk niet. Heel ja, menselijk, hè. Wegkijken voor problemen. Bedoel ja. je dat? Ja. En gewoon zeggen, ik was er niet, nee. En als ik er was, dan, ja, <kijkt> dan had ik het niet zo bedoeld. en zo. Klinkt een nou, beetje ja. Ruttejaans. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik heb er geen actieve herinneringen aan. Ik vind het ook een heel goed voorbeeld van zijn werk. Een klein kunst is, vind ik het ook een beetje. Ook zijn uh, muziek, chansonachtig, hè, met goede en rake teksten. Maar hij is vooral, uh, wat we net eerder zeiden, vooral in Vlaanderen bekend en gewaardeerd geworden. In Nederland is het toch wel een stuk minder. Ja, dat is toch wel raar dat een hoop of een aantal Nederlandse artiesten zijn vooral in Vlaanderen bekend en gewaardeerd. Ja. ja. Ik moet eerlijk zeggen, zelf heb ik ook moeite met Bram gehad, ook met, met wat okay, teksten. Voor te dan, ja, ja. Vooral omdat je natuurlijk freek had. Dat was de satiricus, Zeker, ja, en scherp. Ja, en ja, ja. Bram was is helemaal eigenlijk. Okay. Of zit het satirisch? er zit toch een soort, soort aanklacht in zijn liederen. maar de, de humor is, is er wel uit. Hè? Dat is waar, ja. ja. Het is meer een aanklacht. En ja. uh, uh, toch al die boodschap die is, uh, is dat wel, ja. Maar eigenlijk kan je ook wel zeggen dat uh, Bram zich ontwikkelde tot een gewaardeerde liedjeszanger... met een eigen oeuvre van cabaret-achtige rock. Met zijn rauwe, schurende stem... zong hij intieme teksten. En zoals gezegd, hij wilde een boodschap overbrengen. Maar we hebben al wat uh, discussie gehad over zijn stem, hè? Jij zegt ook al, ja, je moet er even aan wennen. Het is een kwestie Het is... van smaak, natuurlijk. Ja, Dat is altijd... Dat is soms... een rauwe, schurende stem, ja, ja. ja. Soms verhoudt het zich heel goed tot, uh, uh, tot hetgeen wat, wat, tot gezongen, wat gezongen wordt. Maar dat, dat hangt er een beetje vanaf. Ja, klopt, ja. Maar hij was de, de politieke van de twee. Dat klopt inderdaad wel. Ik denk, je, die actie weet je nog van Argentinië, WK, bloed aan de klopt. paal. Ja, zeker. Ja. Vond ik altijd een beetje een, ma een macabere titel, bloed aan de paal. Maar, de, maar dat, dat zakte dat een beetje door. Samen met van... Freek toch wel uh, groot geworden? Of zeker? denk je dat uh, Bram... Nou, ik zat ja. ineens te denken. Misschien ja. dat het toch ook heel erg van Bram dat kwam. De, die, ja. uh, dat, dat activisme. Ja. Activistische, dat had Freek misschien minder. Ja, dat denk ik niet, nee. nee. Maar het is een mooi bruggetje, want uh, we gaan terug naar het begin. En Nederlands hoop. Daar ken ik hem eigenlijk van. En ook uh, daardoor ben ik ook naar latere leeftijd naar zijn muziek gaan luisteren, ja. Want in 1965 ging Bram psychologie studeren in Amsterdam. En daar ontmoette hij Freek de Jonge en saxofonist Johan Gertenbach. Ze vormden het trio Cabriolet dat, dat eigenlijk niet veel succes had. Ja. Maar in 1968 stopte Bram met zijn volleybalcarrière om samen met Freek de Jonge uh, verder te gaan als Nederlands hoop in Bange Dagen. En daar had hij vooral een uh, muzikale inbreng en met vogelvrij en Versand met als kenmerkende liederen... die hij zelf ook zong en geschreven heeft. Ja. Is het van, uh, van, Hollands, van Nederlands hoop? Ja. Oh, ken ik niet. We gaan nu even luisteren naar uh, Versand met suurkel. Wat uh, uit de Nederlands hoop uh, show is van Beersien in Panama uit 1973. Mevrouw De Vries heeft morgens om 7 uur haar man uitgewuift... op weg naar het kantoor, 36,5 kilometer verderop... ...en zij zelf duikt onmiddellijk weer tussen de klammerlap. Ze slaapt uit tot elf uur. Dan neemt ze een douche. Ze maakt het bed en zichzelf op. Ze gebruikt het ontbijt met een kopje thee getrokken van hetzelfde zakje als haar man. Ze zet de vuilnisbak buiten, ze haalt het weer binnen. Ze zuigt de voorkamer, ze zuigt de achterkamer. Ze rolt het gras van het voortuintje en ze rolt het gras van het achtertuintje... En om vijf over elf ligt ze uitgeput op de sofa en steekt ze haar eerste sigaret op. En omdat ze zich verveelt zet ze de radio aan. En omdat die haar verveelt zet ze hem weer uit. En om zes over elf het eerste verzetje. De melkboer. En mevrouw De Vries bestelt een liter. En als ze terugkomt in de kamer gaat ze met haar wijsvingers langs de ruggen van de prins. En blijft steken bij het volkomen groenteboek. Ze zoekt een receptje uit. Ze gaat haar inkopen doen om 15 minuten over 11. Ze is terug om kwart over 11. Ze schrijft het kant-en-klare gerecht in de oven om 15 minuten voor half 12 ze naar de kamer gaat op haar tweede sigaret liggen en steekt de sofa op en dan is het wachten geïnhaleerd en geblazen op haar man die die avond zal thuis komen om 18 uur 30 Zo gaat het maar al te vaak vandaag de dag. Ja, ik ben heel, heel, heel, heel groot fan van Nederlands Hoop. Ik kan me nog goed herinneren dat met, uh, met Tom, mijn broer, na de try outs zijn geweest in de Haarlemse Theater. Ja, het is ongelooflijk, hè. Nog voordat hij verbouwd was en zo. Dus ja, het was al, al 68, 69 zijn geweest, ja. ja. Ik heb alleen Freek live gezien, maar nooit. Ik heb ze nooit. Op, op, nee. Heel veel gezien inderdaad, ja. ja. Maar ja, als uh, Bram dan ging zingen in uh, Zullen we straks ook met, uh, of dat hoor je ook in versand met Zürkel. Is het niet zo denderend? Nee. Dat vonden er meer geloof ik in die tijd. Zou dat ook nog aanleiding geweest zijn tot de Breuk? Dat het toch uh, dat hij toch, zeg maar, de muzikale van de twee was, maar uh, dat het toch ja, maar Freek heeft, heeft het, uh, de breuk, uh, hè. Freek wou op een gegeven moment uh, zelf doorgaan, als soloartiest. En die heeft het beëindigd eigenlijk, ja. ja. En dat heeft Bram heel veel uh, verdriet en pijn gedaan, ja, ja, ja. Maar kun je zeggen dat hij... Hij was de minder getalenteerde van de twee, was? Dat, dat is nog helemaal zo. Ik dus dat... Zeker op uh, ja, cabaretgebied, dat geloof ik ook ja. wel, inderdaad, ja. ja. Op cabaretgebied, ja. ja. ja. En dat was toch die flitsende, snelle satire, daar zijn ze toch door, uh, door ja, groot geworden. Zeker, ja. Ja, want Nederlands hoop is toch wel bekend geworden om zijn andere manier van cabaret. Wat, ja. uh, veel sneller. Toch een, een boodschap erin. En de combinatie is er ook van muziek en uh, uh, gesproken tekst. Ja. ja. Wat, ik ga nu nog een nummer draaien van uh, Nederlands hoop. Want in 1974 toerde Nederlands Hoop langs de theaters met een onverstaanbaar goede show: De Nederlands Hoop Express. Ter gestaan door gitarist T. Lau, bassist Jan de Hond, drummer Harry Heren en de helaas de vooroverleden saxofonist Johnny Gerlach. Dit programma zowel, werd zowel cabaret als muzikaal een weergeloze mijlpaal in de Nederlandse. Kleinkunstgeschiedenis. <laughs> Streedlustig, hard, hilarisch, rocky en akelig to the social point. En neem de ervoor, want eigenlijk was, waren ze een tijd ver vooruit. Ik ben heel benieuwd. Ik zou dat nog eens een keer moeten beluisteren, Niels Hobexperts. Hoe, hoe je dat nu ervaart. Of dat ja, nu nog... ja, nog steeds. Ik heb het natuurlijk ook weer gedraaid. Maar het, is, ja, het blijft mooi ziek. En het, het wordt ook zo mooi geïntegreerd in het hele programma. Het, we gaan nu straks luisteren naar Cofades. Uh, dat is een nummer. Nou, dat is ook weer voorafgaand door een stukje uh, cabaret van uh, Freek de Jonge eigenlijk, ja. Maar het is gewoon <tiedacht> erg mooi. Maar helaas in 1979 ging de Nederlands hoop uit elkaar, omdat Freek de Jonge uh, de voorkeur gaf aan een solo carrière. Wat ik zei, het was een flinke klap voor hem. Die lang heeft nagedreund, ja. Het heeft een tijd geduurd. Uh, Begin 80, eigenlijk, voordat hij er overheen was. En het is helaas ook zo, want in Furore tot uh, Freek de Jonge, die als carpentier uh, snel Furore maakte hè, na de Nederlands hoop, dat ging gewoon door Werd steeds bekender eigenlijk, ja. was het dus voor Bram, uh, ja, die was soepend eigenlijk. Ja. Wat ga ik doen? Uh, hoe pak ik eraan? Welke kant ga ik op? Dus het duurde voor Bram een hele tijd voordat hij zijn vorm heeft gevonden. Oké, okay, maar nu even terug naar de show, de onverstaanbaar goede show. Het nummer Fades uit 1974. We staan hier, dames en heren, langs de, langs de E9. En het wachten is op het volgende dier dat hier de weg gaat oversteken... en zich in een ongelijke strijd gaat meten met het immer voortrazende verkeer. Het is een prachtige weg hier, schitterend gelegen, dwars door de Veluwe... En je zou haar zeggen, die natuur moet er al geweest zijn, want zoiets moois leg je niet in korte tijd aan. Ja. Op het ogenblik zit in de vluchtstrook op het startschot te wachten de nummer 13, de Lapjes Katsake, gesponsord door Kittenkat. Ja. En ik zal u even in kort uitleggen wat hier vanavond de bedoeling is. We zitten met een groep mensen langs de kant van de weg en die hebben geld ingezet, grote bedragen, kleine bedragen... En nu gaat het erom: haalt deze trouwe viervoeter de overkant of rijdt een aanstormende vierwieler een plat? Spanning en sensatie, dus. Zojuist is hierover gestoken de nummer 12, de olifant TumTum. -tum. Gesponsord door de Ruiter's Gestamte Muisjes. TumTum -tum heeft de overkant gehaald, maar vraagt niet hoe. Zeven auto's stoten los en TumTum -tum moest worden gedisqualificeerd. Ja, het wacht is nu nog op de lapjeskat Sake, die maar niet wil oversteken. Ongetwijfeld hoort u het publiek hem aanmoedigen. Hup sake, hup, sake, Maar hij gaat niet en ik zie nu iemand van de sponsor die hem gaat lokken. Ja, die pakt daar een blikje kittenkat uit de doos en daar loopt hij nu mee naar de midden. Ai, dat is dom, hij kijkt niet goed uit. En wordt daar frontaal gegrepen door een Mercedes-Benz. Daar komen nu twee zieke broeders aan. Twee zieke broeders met een brancard, gesponsord door Dr. Oetker. Zij gaan de zaak, ze kijken ook niet goed uit. Ik op de vrachtwagen die rijdt recht. Nee, die wijkt nog net af tijd uit. Knal tegen de vangrijlaan, aan. Kaat terug de vluchtstrook op. En daar rijdt hij dan alsnog de niets vermoedende lapjes Kat Plat. En vervolgens rijdt hij frontaal in op de toeschouwerstribune, en dat betekent dubbel uitbetalen. Alleen de vraag is aan wie. En met deze brandende kwestie geef ik u terug aan de studio in Hilversen. Je zegt Londen, Parijs, Kopenhagen, Amsterdam Als je uit zich bent, ben je weg Een kleedkamer is overal hetzelfde Een hotelkamer is overal hetzelfde Eenzaamheid is overal hetzelfde Je pakt de telefoon en je belt naar huis Hallo, ben jij het? Hoe gaat het? Zeg je? Ik kan je niet zo goed verstaan. Wat klinkt je stem aan? Is er iets? Oh. Oh. Ai. Nee. Nee, met mij is er ook niks. Tot morgen dan maar weer. Waarom doe je dit? Wat drijft je ertoe? We zijn begonnen met, uh, helemaal in het begin, het, eerste, het tweede uur... Uh, met het nummer Politiek van zijn eerste uh, plaats samen met de toekomst. En daarvan wil ik nu eigenlijk twee andere nummers ook gaan draaien. Uh, Paulien als eerste en daarna het leven gaat door. Paulien vind ik een heel triest, maar mooi nummer. Het gaat over Pauline die thuis komt van school... en elke keer een leeg huis aantreft omdat haar ouders moeten overwerken... Haar ouders laten briefjes voor elkaar achter... maar ze vergeten daarbij Paulien te schrijven. Wat een Ook mooi te thema, testen. wat treurig, ja. Ja, Zeker. ja. Oké, okay, en na Paulien um, uh, draaien we meteen Het leven gaat door. Dus eigenlijk een nog triester lied. Het gaat over het verlies van zijn vader... die hij eigenlijk niet, nooit niet goed heeft gekend. Een stukje tekst hieruit, Het leven gaat door... Niet uitgepraat, niet eens begonnen. Eigenlijk nooit naar jou geluisterd. Altijd met mezelf bezig geweest. En toen was je er opeens niet meer. Niets meer aan te doen. Van nu af aan alleen, het leven gaat door. Mooi. Ja, mooie teksten. Oké, okay. hier komen dus Paulien en het leven gaat door... van zijn eerste album, Samen met de Toekomst... Paulien komt uit school, er is niemand thuis. Het is stil in huis, ze draait een plaatje. Kwart over vier, Paulien is alleen, niet naar chemistiek. Ze voelden zich wat ziek. Op tafel ligt een brief van pa, vanavond wordt het weer laat. Je krijgt de dingen niet cadeau, dus het moet maar even zo. Heb je van de week niet veel gesproken, maar dat halen we weer in. Geef die kleine nog een zoen, niets aan te doen. Vannacht maak ik je wakker, dan praten we wat bij, ik doe heel zachtjes voor Pauline, Pauline, niets aan te doen. Ze zit in vaderstoel en denkt een hele Op de koelkast ligt een brief van Maan. De hele week dienst op het dag verblijf. Vanavond op school veel te doen. Voor een nacht vast een zoen. In het vriesvak zit genoeg te eten. Ik ben alleen je bier vergeten. En doe de groetjes aan Paulie. Te doen. Ze maakt haar huiswerk koud, haar iglo, drinkt haar melk en doet de tv uit. Ze poetst haar tanden, kleed zich uit. En voor ze gaat slapen schrijft zij nog een brief. Maak mij ook wakker, alsjeblieft Staat voor haar klaar, dit keer is er ook een brief voor haar. Ze leest, eet smakelijk. O, liefde. O, liefde. niets aan te doen, ze krijgt het heus al voor elkaar. So 13 years. Meer. Mm. Veel te gauw, van nu af zonder jou, het leven gaat door, wat overblijft. Beter was zo. Een grote stap naar 1988. En dat heb ik ook een beetje gedaan om uh, de beginperiode van zijn uh, solo-carrière... en toch wat later, later in zijn carrière te laten horen. Ook dat zijn uh, stem toch wel, uh, vind ik, persoonlijk gegroeid is. Mooie is geworden. Ja? Dus in 1988 naar het album Rode Wijn, geproduceerd door Boudewijn de Groot... Het is een heel mooi album met de mooiste scheidingsliedjes die er in het Nederlands zijn geschreven. Toen had hij blijkbaar ook een scheiding en dat, uh, ja, net zoals veel andere artiesten gaat hij dat verwerken door daar een album over te schrijven. Daarvan weer twee nummers. Het eerste, Rode Wijn zelf. Het is een heel intiem, een droefgeestig lied... En Bram openbaart daarin zijn diepste zielenroerselen. De muzikale begeleiding is minimaal, maar des te de intens. En eigenlijk zegt hij... Uh, scheiding is maar scheiding. Probeer te vergeten. Rode fles wijn volstaat. Is hij gelukkig in de liefde geworden weer daarna? Is dat bekend? Volgens mij is hij langere tijd getrouwd geweest, ja. Ja. maar half beslapen. De, de helft van de boeken nam ze mee. De helft van mijn salaris is ruim voldoende. Slapen doe ik nu voor twee. De platen waren allemaal van mij. Ik draai ze net zo hard ik kan De televisie mocht ze houden Alsof ik niet zonder kan Wat een bestaande, wat een luise leven Het kan niet stuk, wat een geluk rode wijn. Ik drink me elke avond een beroerte, eten heb ik weken niet gedaan. Ik pis weer net als vroeger in de wasbak. Slapen doe ik met mijn kleren aan, wat een bestaan, wat een leven. Rode wijn, Rode wijn Kom laat ons vrolijk zijn Rode wijn, Rode wijn Kom laat ons vrolijk zijn Ik ben niet meer gewend aan stilte en zeker niet zo lang De vrijheid die ik terug wou hebben Maakt me eigenlijk bang Toch is het niet Dat ik haar mis Het is ongewoon Nog Niemand, niemand heeft zich vergist, het is wennen aan mijn eind. Met vuile glazen, het kan alleen maar beter gaan. Wie heeft een meugels of gordijnen nodig? Ik begin van vooraf aan. Wat een bestaan, wat een leven. En als tweede nummer van dat album, Rode Wijn uit 1988, De Steen. Dat is een filosofisch nummer over het leven. Het lied begint met... Ik heb een steen verlegd in de rivier op aarde. Het water gaat er anders dan het voorheen. En dit is blijkbaar heel belangrijk. Dus hij pakt de steen op in de rivier en hij legt het op een andere manier. En dat heeft eigenlijk meteen een verandering tot gevolg... in de loop van die rivieren. Zo, hè? Wat hij dus gedaan heeft... En daardoor zegt hij nou, omdat ik dat gedaan heb, zal ik nooit vergeten worden. Wat teksten? Ik heb een steen verlegd in de rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leef het bewijs van mijn bestaan... omdat door het leggen, verleggen van deze ene steen... de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan. Dus dat hij toch impact heeft gehad op het leven... dat hij iets nagelaten heeft op het leven... Nou, ook filosofisch inderdaad, ja. Ja, heel mooi. ja, mooi. Ik ben hem eigenlijk steeds meer gaan waarderen... door steeds meer nummers van hem te horen en te beluisteren... en toch wat beter te horen dan alleen maar op de autoradio... Van uh, het album Rode Wijn gaan we naar uh, een laatste, de wedstrijd uit 1991. Van het uh, album Vrienden Vijand. Dat live is opgenomen in het kunstcentrum De Werf in Brugge. Toen al aangeeft dat hij meer gewaardeerd in België of in Vlaanderen dan in Nederland. En op dit nummer worden de instrumenten ingespeeld door de uh, diverse bekende artiesten. Als Ernst Jan, Bouwde de Groot zelf. Hè, en Raymond van het Woud. En daarvan wil ik eigenlijk uh, het nummer De Wedstrijd draaien. Dat gaat over zijn relatie met zijn vader die nogal stroef was. Weer over zijn Weer vader. Weer over zijn vader, ja. ja. ja, ja, ja. Bram was een getalenteerde of volleybalspeler. Maar zijn vader heeft nooit een volleybalwedstrijd van zijn zoon bezocht. Och, ja. dat is wel erg. Ja. Hij, de vader zei eigenlijk, ja, plezier is belangrijker dan de prestatie. Ja, maar dan, wat, dat, heeft, dat, dat staat er toch los van? Dat je zo weinig interesse in het succes van je kind toont. Zeker. Dat klopt ja. niet helemaal. Nee. waren toch veel slechte ouders hè, vroeger. Nu ook maar, <laughs> nog maar Vroeger meer dan nu, denk ik wel. Nee, nu veel meer. Ja? Vele malen meer, ja. Nou, ja. Als, je, als ik zie, je hebt zelf ook jonge kinderen gehad. Ze zijn niet meer zo jong, Die van mij nog wel. Dat De tijd die de, die de kinderen krijgen van hun ouders, omdat de ouders toch ook... Onder andere ook zichtbaarder zijn, of meer thuis. Nee, zeker niet meer thuis. In het tegendeel. Ik vind dat... Uh, de beide ouders werken allebei. Dus ja, ze zijn er gewoon niet meer. Nou, maar goed, ik bedoel ook door het thuiswerken. Als ik zie op het schoolplein, dan zie ik toch al die vaders. Uh, ook gewoon smiddags... Uh, ja, de laatste paar jaar of zo. Ja. Door het thuiswerken. Dus, ja. Nee, nee, ik ben op dit moment niet tevreden over de ouders. Nee. Ik denk <laughs> nee. dat het opvoeden van de jeugd op dit moment heel slecht is. Dat kan, maar. Ik al die heb... mesincidenten, incidenten, uh, al die ja, ellende. Ja, van, is, uh, zo ja, en dat. Ja, dat en dat, dat komt anders. echt wel, omdat, uh, ja, Thuis worden ze niet meer opgevangen. Nee. Ze krijgen geen normen en waarden meer mee. Ja, dat is. Paulien is daar uh, natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld van, ja. Ja, ja Paulien is misschien nog wel goed terechtgekomen, maar. De... Inderdaad, als je een kind verwaarloosd dan uh, ja? heb je er geen controle meer over, natuurlijk nee. of het de goede of slechte kant op gaat. Nee, als je er niet bent, kan je natuurlijk ook niet uh, sturen. Ja, uh, dat gaat helemaal fout, ja. Dus de, nee, daar ben ik een beetje sceptisch over, sorry. Nee, niet sorry. Maar is, uh, mijn, uit mijn waarneming zie ik wel dat, er, dat de ouders uh, ja wel heel erg veel werk van hun ja, kinderen maken. Ja. ja, maar ja, ben, jij bent volgens mij in het plusjes. Uh, cirkel bezig hè? Hoe dan? Nou een blanke vader, goed inkomen beide. Ik denk op die scholen waar jij komt ook denk ik. Zie jij ook ja, een want je andere? Ja, dat zou ook nadelig kunnen zijn dat daar misschien uh, niet in mijn geval, maar dat ja. de ouders meer juist uh, achter het geld aan gaan en minder thuis zijn. Om, dat zou omdat kunnen. Ze moeten dat werken. Ja. Ja. Maar je dus, zegt wel iets terecht dat door thuiswerken dat ze meer thuis zijn. Dat geloof ik ook. Maar ja, hoe vaak kijken ze al niet op hun telefoon? Ja, die, die ouders en kinderen zijn allemaal zo ja, ja, ja, ja, dat is... Uh... zelfs die ouders al, ja. Dat, ja. Tenminste, dat hoor ik ook heel fijn. Ja. Ja, ja. Dus nee, oké. Okay. Leuke discussie. Een lange weg te gaan. Dan. Ja. <laughs> ja, ik weet niet of het nou anders is dan vroeger. Ja, vroeger speelden we veel meer buiten, volgens mij. Dat kon natuurlijk ook, omdat er minder auto's waren en zo. Het was allemaal wat veiliger. Het waren wat minder mensen. Dus, ja. Ja. Ja. De focus was heel anders ook. Ja? Er was minder... Zonder uh, tot, tot je beschikking. Dus, uh, ja. Ik denk dat we wel... op een andere manier leefden. Ook misschien meer, meer in de echte wereld. Dat heeft ook wel wat. Nou, niet meer in... Uh... Ja, als je, je 100.000 filmpjes gezien hebt... ben je dan een gelukkige mens geworden op TikTok? Uh, heb je zo 100.000 filmpjes te pakken als je een paar jaar kijkt? <laughs> ja, dat is echt waar. Dat zeg ik al tegen mijn zoon ook van 15. Vijf ja. ga je weer 200 filmpjes, korte TikTok-filmpjes zien. Dan ben je dan wijzer of gelukkiger geworden. Je bent ja. alleen maar in dienst van die telefoon. Hoofdzakelijk hopelijk wat wijzer, maar ja, gelukkiger, ja. Ja, je hebt wat meer informatie, maar... Uh, ja. Ja. Dat is wat ja. Sappa ook zegt... Information is not knowledge. Nee, klopt, ja. Knowledge ja, ja. is not wisdom. Nee. Maar goed, om terug te komen op de wedstrijd... En die Bram schreef over zijn vader. Het gaat eigenlijk over een zoon die zijn vader zo graag wil laten zien wat hij kan... zodat zijn vader trots op hem kan zijn. Maar ja, helaas, zoals in het echt leven... zijn vader begrijpt de roep om aandacht van Bram niet... Het quote verhaal. is dat bijvoorbeeld... Uh, Papa, kijk dan naar mij. En toen hij eindelijk keek... was alles al voorbij. Ja, dat is heel triest. Oké, okay, dus uh, hier komt het nummer... Uh, de wedstrijd, tot het nieuws en reclame. Piet, weer hartstikke bedankt. Zijn we er al doorheen, Pim? We zijn er al doorheen, ja. Want, uh, zeker uh, in Nederlands hoop, nummers waren lang. Maar uh, voor mensen die uh, nog meer... Uh, Bram Vermeulen uh, muziek willen horen... Uh, ga het zeker doen. Ga eens naar Google en tik eens in... Bram Vermeulen in 10 liederen. Heel Dan goed. krijg je een mooi ja, overzicht. Dan je, ja. Ja. Bram Vermeulen in 10 liederen. Bedankt en tot de volgende keer. Je zit bovenop het duin. Het is wel honderd meter hoog. Zo hoog zat werkelijk nog niemand, en hij ziet Engeland. Kijk hem zijn best doen op zijn fiets. Hij gaat zo hard dat je hem bijna niet ziet. En dat hij de honderd haalt voor hem is dat niets. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, die is niet winnen het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, die je niet winnen kan. Zie een kringen daar in het in een het het van iedereen. Zeker 100 meter ver, net met een zwaarste steen. Tien keer achter elkaar kan hij het al, deze jongen kan alles met een bal. Zeker weten dat hij tot de honderd komt, die bal komt nooit meer op de grond. Kijk maar, kijk maar, kijk maar. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die je niet binnen kan. bang in het donker, nou hij is er zeker niet. In het donker lijkt alles wel anders, maar dat komt alleen omdat je niks ziet. Kijk maar, kijk maar. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die niemand winnen kan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, en het gaat maar tegen één. Papa kijk dan, papa kijk dan, mama. Appa kijk dan, papa kijk dan, papa kijk dan, En Toen hij eindelijk keek, was alles al voorbij.